Brittany Howard, Stay High. Er komt ook een, een debuutalbum aan van deze dame. James, zo gaat dat heten. 20 september gaat het uitkomen. Uh, maar ze heeft al uh, best wel een carrière achter de rug. Hè? Want we kennen haar natuurlijk als uh, zanneres van uh, de Alabama Shakes. Uh, Brittany Howard en Stay High. Even kijken, uh, Erik. Hij ringt weer uh, naar zijn nieuwshokje. Even kijken, zit hij er klaar voor? Ja, hij is er helemaal klaar voor. Nou, Erik, ja, komt hij dit is Lokale Omo Golen, de omroep voor Golen en Rio. Hij zitten we helemaal klaar voor in zijn nieuwshokje. Erik van Vliet met het laatste nieuws het nieuws van 9 uur. Dit is het regio nieuws. In de Hilvaria studios in Hilvarenbeek is een expositie te zien van de Tilburgse kunstenaar René Korte. In de muziekstudio's is nu eens op zondag een expositie te zien. Hij presenteert werk op papier. En de bouwvakvakantie is voorbij en nu gaat ook de aanleg van de snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg verder. Deze week is een rode asfaltlaag aangelegd op het nieuwe verbrede fietspad aan de oostkant van de Tilburgse weg. Dit is de weg tussen Kaatsheuvel en Sprangkappelle. In september, als de 80 van de Langstraat achter de rug is, wordt ook het fietspad aan de westkant van de Tilburgse weg opengebroken en van nieuw asfalt voorzien. Tot zover het Regionieuws. Ja, nou, dankjewel Erik. Fijn. Um, oh, er staat hier weer een man uh, aan het raam te kloppen. Hij staat er bijna aan te liggen, zelfs. Oh, oh rustig nou. Uh, ik zet even de buitenmicrofoon open. Uh, wat is het? Martin. Ja? Welk liedje Dat, kunnen, maar, we je, kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Nou, iets uit de 60s van de Rascals of zo? U naam op deze plek? Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokale omroep Goorland.com People gotta be free, dat lijkt me wel wat. Lokale omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokale Goedenavond. Dit is tot 9 uur. Het houdt niet op. niet op. met Maarten van de den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. We start so here. Rascals. Ze hadden eigenlijk uh, twee hits hier in Nederland. De eerste, dat uh, was Grooving. En uh, dit was uh, de hit na uh, People to Be Free. Welkom, goeie avond. Welkom bij het derde uur. Het houdt niet op op deze vrijdagavond. Het is 23 augustus 2019. Zes over negen. Het is officieel, het is officieel weekend! Ja. is dus onder andere, ja, nou, laat ik eerst dus even het weerbericht uh, doen. Het weerbericht voor uh, de komende, nou paar uur. Uh, of ja, eigenlijk voor het, voor het hele weekend, hè, want het, het wordt prachtig weer, ook volgende week nog, hè, de hele week nog wordt het uh, nou, toch wel uh, mooi. Ja, weer uh, zonnig, boven de 30 graden, maar uh, vanavond schijnt de zon nog een tijdje en uh, geven Slijerbewolken een mooie rode gloed bij de zonsondergang. Daar ja, heb je in Goorla helemaal niks aan natuurlijk. In Goorla en Rio. Aan de zon die zie je toch niet. Maar uh, komende nacht is het helder. En uh, het koelt het af naar 10 tot 14 graden. Het is vandaag onder andere de dag van de romantische muziek. Heb je nog een uh, romantisch liedje? Vraag me aan 013541344 of facebook.com. Maarten log. En uh, ja, met een uh, stevig herstelbesluit. Uh, uh, nee, ik moet eerst deze hebben. Ja, eerst deze. Het is en nieuws, dus dat moet dan uh, altijd eerder uh, volgens de radiowetten. Ja, Oranje heeft zich uh, vanavond overtuigend geplaatst voor de finale van het EK in België. Mag ik daar even? Een klein applaus. Nou, wat zeg ik? Dat mag toch wel een groot applaus verklinken, ja. Dat mag wel een groot applaus verklinken. De vloeg van de bondscoach Ellison Ennen won in Antwerpen, gedecideerd van Engeland. De hockeysters vernederden de winnaar van groep B met liefst 8-0. 8-0, zo. Het was een, een mooie meevaller voor de oranje vrouwen dat de strafcorner vanavond eindelijk uh, lekker liep. Kijk, dat is mooi. En uh, Goorlen krijgt er een, een grote nieuwe wijk bij... met in totaal 420 woningen op het Akkerland ten noordoosten van het dorp. Onder de werktitel uh, Bakkaardland... ...of Baka ja, Bakaardland, heeft het, uh, het Bakertand BV, een, een BV van de gemeente Tilburg... ...de eerste schetsen voor een nieuwe woonwijk aan de A58 neergelegd. Opvallend element uit het plan is verder dat er een nieuwe rotonde wordt aangelegd in uh, de Rilaarse baan. En, uh, om te helpen de nieuwe wijk te ontsluiten. En aan de noordkant wordt de uh, Bacardlaan begrensd door de A58. Tegen de snelweg aan komt ook een uh, geluidswaal. Eh, stel je voor, anders zit je heel, heel, heel 24-7 met die herrie uh, natuurlijk. Ik snap dat wel. En uh, ja, met een stevig herstelbesluit gaat de gemeente Loon op Zand de voorwaarden aanscherpen. Waaronder de Efteling mag uitbreiden. De eisen die worden nog duidelijker opgeschreven en aangevuld. Aanpassingen die zijn bedoeld om de belangen van omwonenden beter te beschermen aanscherpingen zorgt voor uh, nog meer evenwicht tussen de leefbaarheid voor inwoners van Kaatsheuvel en de ontwikkeling van het attractiepark. Dat stelt uh, wethouder Gerard Bruinix van uh, gemeente Belangen. Nou, het is vrijdagavond. Het is uh, nou, eigenlijk het allereerste weekend uh, van, uh, van, ja, van, na de zomervakantie. Ik besef me dat eigenlijk nou pas. Hè. Deze week was natuurlijk de eerste werkweek. Dus ja. Wat, nu, misschien heb je hem nou, heb je hem dan nou, ja, nou heb je misschien wel extra hard nodig, hè. Want heb je drie weken vakantie gehad, of zes weken, whatever. Ja, moest je naar school of naar het werk, en dan is die eerste week is altijd heel lastig. En als het dan weekend is, dan is dat enorm fijn natuurlijk. En er hoort een weekendplaat bij. Welke wil je horen? Uh, 013 50 of facebook.com slash matelog. En als we het dan toch over weekend platen hebben, dan denk ik ja, ik doe gewoon zelf al een heel goed uh, voorschotje. Me Medusa, good boys and peace of your heart. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough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 Slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slechte zon, slechte tekst, slechte speel. Dus dat zal wel weer reden worden. Maar dat is logisch. Het houdt niet op. Stardust Music Sounds Better With You, al ruim uh, 20 jaar oud. Het staat nu eindelijk op Spotify, dus uh, je kunt het nu kapot streamen. De helft van Daft Punk die zat hier ook in. Thomas Bangalter, dat was uh, de zilveren robot. Ja, ja ik onthoud ze ook in. Uh, Stardust Music Sounds Better With You is natuurlijk geen woord van gelogen. Daarvoor uh, Medusa and the Good Boys, met Peace of Your Heart. Je mag zelf kiezen. Ja, we hebben een, uh, een Instagram update. Want Instagram gaat twee keer zoveel advertenties tonen in stories. Ja. Instagram, of Instagram gaat in de stories advertenties van twee bedrijven achter elkaar afspelen. Tussen de verhalen door. Al dus Adweek. De extra advertenties worden in eerste instantie aan een kleine groep gebruikers getoond als test. Facebook, dat de eigenaar is van Instagram. Of Instagram. Zegt op zijn Nederlands, hè? dat is blijkbaar niet goed. Zegt te willen onderzoeken of advertenties die achter elkaar worden afgespeeld... zorgen voor een soepelere ervaring voor gebruikers. En met de test wil Facebook eveneens feedback van gebruikers verzamelen... waarbij benadrukt wordt dat de gebruikerservaring op de eerste plaats blijft staan. De test om dubbele advertenties te tonen tussen de verdwijnde verhalen doorkomt op ongeveer hetzelfde moment dat de Information bekendmaakt dat Instagram door Facebook onder druk wordt gezet om meer inkomsten te genereren. Stories worden dagelijks door meer dan 500 miljoen mensen bekeken. Nou, oh, goeiemorgen. Het is dus, uh, vandaag de dag van de romantische muziek. Nou, is dit per se niet heel romantisch, maar. Wel leuk! Maar nou, mocht je nog een romantisch liedje hebben op de dag van de romantische muziek? Geef hem dan nou door, doe je heel makkelijk, kost ook nog eens niks behalve de moeite. Via 013 1344, of via de Facebook, facebook.com slash Maartenlog. Een klein stukje nog? The good, the bad and the ugly. Goeie, goeie tune, tune jongen. Ja. Oh, hey. Goeie tune blijft dit. Uh, ik wil me eigenlijk niet afzetten, maar goed. Ja. Um, vorige week, um, toen ik de eerste uitzending had na mijn vakantie, toen um, ja, ben ik eigenlijk begonnen met het verzamelen van de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. Want ja, ieder, ieder jaar heb je natuurlijk van die jaarslijstjes. Hè, wat waren de beste singles, de beste albums? Nou, dat kan nou ook met het afgelopen decennium. De Tens, de Tenties, of hoe je het wil noemen. ...jaren tien. En vorige week... Uh, ...stond Teempala op Lowlands. Die heb ik er toen ingezet met, uh, met Let It Happen. Ja, dat kwam van het album Currents. Ze hadden eigenlijk nog twee... Uh, in, ja, ...ingekund uh, in dat lijstje. Bijvoorbeeld... Uh, Together Man of the Less I Know the Better um, Het geldt eigenlijk hetzelfde voor, uh, voor dit album The Black Keys die hebben de later, laatste in, in uh, inderdaad een uitgebracht daarvoor had je Turn Blue en daarvoor had je hun meest succesvolle plaat commercieel gezien dan dat was El Camino um, daar stonden drie, drie eigenlijk drie hits op alternatieve hits of ja inmiddels toch wel classics kunnen we zeggen. Uh, Lonely boy, gold on the ceiling. Maar ik wil nou toch wel even gaan um, voor deze, de little black submarines. Um, ja, die zetten we dan in het, zet ik dan even in het lijstje van de beste liedjes van de afgelopen tien jaar. Daar hoort deze wel tussen nog. Black is, little black submarines. Ja! De Blackies, een van de beste liedjes van de afgelopen tien jaar van dit uh, decennium. Little Black Submarines. En bij Little Black Submarines denk ik natuurlijk automatisch uh, aan, uh, aan Yellow Submarine. In ieder geval ik wel. Uh, van de Beatles natuurlijk. Maar ik heb nou even een andere voor, van uh, de Beatles voor je uitgezocht. You tell lies, thing and I can't see. Beatles, met uh, de lekkere, schreeuwende stem van uh, Paul McCartney. Hij deed uh, de lead vocals hier. En natuurlijk ook de bas, hij deed die altijd bij uh, de Beatles. Hij speelt de uh, bas. Dit was uh, I'm Down, de B-kant van Help. De B-kant? dan ga je nou de Leo Blokhuis handen? Nee, sorry hoor, sorry. Ik, ik, ik hou meteen weer op. Beatles, I'm Down, daarvoor de Blackies. De Little Black Submarines. Daardoor kwamen we er eigenlijk op, hè. Little Black Submarines, Yellow Submarines. Beatles, I'm Down. Nou, af aan. Ga ik ga je nog even wat nieuws laten horen. Ik ben heel blij, want hij komt binnenkort met een nieuw album. Dat duurt nog ongeveer twee maandjes. Ik heb het over Michael Kibunuka. Het wordt zijn derde plaat. En deze eerste nieuwe single, ex-plaat van de week. Plaat van de week van vorige week. Die belooft veel goed. Michael Kibunuka, dit is zijn nieuwe single. You Ain't The Problem.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 the pain, you ain't the problem.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 Het is bijna weekend. de poepie. Maarten, welk liedje ja. kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mamboe number five. Lijkt me prima plaat ook Maarten. Maarten van den Hout. Maarten van den Hout. Ja, uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal Pipi, Zo goede gozer die, die Maarten. Het houdt niet op. Grande spektakel Zo kijk. je programma wel vol. Het houdt niet op. <laughs> Odyssey. Prachtig, jaren tachtig wel een aantal uh, leuke liedjes uit. Going Back to my roots, native New Yorker. En deze ook, een van de grootste hits. Use it up and grab it out. Daarvoor, uh, Michael Kiwanuka, ex-plaat van de week. Plaat van de week van vorige week. You ain't the problem. Nou, ik wil het even met je hebben over Inneborg. Inneborg Meulemans. Zij is uh, eigenaresse van uh, kapperszaak YOLO in Rosmalen. YOLO, dat kan toch niet meer, jongens? Dus... Van vijf jaar geleden. Toen iedereen zei YOLO. Zij uh, ja, ze heeft wel een mooie actie. Zij kreeg ineens, ineens kreeg ze een idee. En uh, ja, dus is er op 14 september een 24 uur knipmarathon. Zij is er geknipt voor. Uh, voor het KWF kankerbestrijding. Ze was net klaar met de opnames van Hollands nek Top... Uh, Holland Top... Uh, zo. Godsamme zeg. Ik ben toe aan weekend. Ze was net klaar met de opnames van Holland's Next Topmodel, waar ze de leiding had over een, een kappersteam. Toch nam Inneborg geen tijd om even bij te komen, want het volgende idee bordde alweer op. Mijn hoofd staat nooit stil, vertelt ze zelf. En nu dacht ze ineens, hoe zou het zijn om 24 uur achter elkaar met het kappersvak bezig te zijn. Nou, Ze liet het een beetje sudderen... totdat ze in de salon te horen kregen dat er vijf klanten waren met kanker. Een klant kwam zelfs speciaal naar Rosmalen toe... om haar hoofd te laten scheren. Uh, ik deed dat in de keuken vanwege de privacy. Dat was wel heftig, dat zegt ze erover. Haar man en dochter waren ook meegekomen... en het was een, een heel emotioneel moment. Ze had niet gedacht dat het, uh, dat het er zoveel zou doen... Maar ze wist nu wel dat ze meteen 24 uur zou gaan knippen. Nou, een aankondiging verder op social media en de aanbiedingen stroomden binnen. Dus echt uh, ontroerend, zegt ze. Wij gaan als kappersteam 24 uur lang knippen. Om er een event van te maken heb je weer anderen nodig. En echt, vanuit alle hoeken en gaten kregen we hulp aangeboden. Uh, zoals een suikerspinmachine, een food truck die 24 uur friet kon bakken, live muziek en ga zo maar verder. En dan was er ook nog oma Betts. Ja, oma Betts. Haar dochter die uh, heeft kanker en om toch iets te doen besloot oma Betts een bingo te organiseren. Ze is uh, zelf op pad gegaan om bij lokale ondernemers hier in Rosmalen of in in Rosmalen prijzen te verzamelen. Dat is toch wel bijzonder. Dat zegt ze. Op, 24, of, of, op 14 september. Ik moet wel goed zeggen natuurlijk. 14 september. Dan wordt er om 10 uur s ochtends gestart met de marathon. Met een hoop toeters en bellen natuurlijk. Vertelt Meulemans. Vanaf 12 uur is er ook een kindermiddag. Met een, een springkussen. Spelletjes. En schminken. En uh, naast een suikerspinnenkraam uh, suikerspin is er ook nog popcorn en Italiaans schepijs. Het lijkt wel een heel festival, maar uh, mooi initiatief van uh, Inneborg uh, Meulemans. Zij gaat dus 24 uur lang knippen voor het goede doel. Ze is er geknipt voor. Goed, we gaan door met uh, Supergrass en All Classic. Elo. Electric Light Orchestra, And all over the world. Daarvoor Supergrass. Ook Britpop hè, was dat. Zat er ook in uh, in het hoekje. Alright was dat. Die hadden ook een aantal leuke liedjes. Dit was uh, misschien wel de bekendste. Geen hit geweest in, uh, in, uh, in Nederland. Het kwam niet verder dan de tipparade. Vond ik zo raar. Maar ja. Uh, nieuwe muziek. Deze gast is nog maar 16 jaar. Uh, zijn uh, artiestennaam is uh, Ruel. En ik kan deze al vast uh, van tevoren instarten. Let op, oh. Ruel. Zo heet die naam. Onthoud u die naam. Nee, het is zo heet die en zo luidt zijn naam. Uh, Ruel, nog maar 16 jaar. Dit is een nieuwe signal. Face to Face. Och, ja, dit is natuurlijk weer... Uh, ja, ja, ja. ja. Ja, en dan komt hij nou ongeveer. Ga je moet even opwarmen. En een LP moet je aanslinderen. I love that new dress you bought. Yeah, you sure look nice. How'd you like that new restaurant? You know I've been there spice. And the way that you switch up your head. All of the moments we share. Stolen in the streets back in Rome. Oh, how I wish I was there. It ain't fair. Tem hey, fe, hey, hey. Today, I haven't heard back yet Did I do something wrong or is it something I said And it hurts me inside Cause it's killing my pride To see you reply to all of these other guys Tell me why Maar laat je boodschap achter naar de... Bij zulke liedjes, dan weet je gewoon, als je die hoort op de radio, dan is het weekend begonnen. Dat kan niet anders. Nou. Carole King. Ze had nul hits in Nederland, maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Want het gaat gewoon uiteindelijk om muziek. Hè. Wie heeft de beste muziek en niet wie heeft de meeste hits. Dit kwam uh, niet verder dan de tipperade. Geldt ook voor uh, It's Too Late hè, van Tapestry. Stond ook You've Got A Friend Op en I Feel The Earth Move. Nou, die laatste twee die kwamen niet eens in de tipperade. Laat staan dat de top 40. Dit uh, bereikte dus de, de, de, de tipperade. 42 jaar geleden helemaal niks gedaan. Verder, godverboekers de vloeken. Carole King en uh, The Hard Rock Cafe. En Carole King, die zat in, uh, daarvoor al in een uh, andere band. Dat was The City. Nou, laat ik daar ook meteen een plaats van achteraan draaien. Now That Everything's Been said. Let's... Kelking Hardware Cafe is dat in deze band ook The City. Now that everything's been said. Tot zover een uh, uitzending van het Auditop 23 augustus 2019. Later ook uh, te beluisteren als, uh, als podcast, terug te beluisteren dan. Uh, dus hou de Facebookpagina in de gaten. Facebook.com slash En dacht je nou van. Ach, ja, het zit er weer op. Hey, Maarten, uh, kun je niet nog uh, wat uurtjes zenden? Uh, ik heb even twee uurtjes pauze. Ja, ik doe er nog eentje hoor. Ik doe nog één plaat. Maar uh, dan heb ik even twee uurtjes pauze en dan vannacht tussen uh, 12 en 2, uh, De uurtjes 12-2, dan uh, ga ik uh, weer een nieuwe frieknacht doen. Uh, dus er komt allerlei uh, raar, uh, raar spul komt er allemaal voorbij. Dus uh, luister dan zou ik zeggen, hey, mocht je denken van ik heb aan 3 uur maart heb ik niet genoeg. Um, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen. Maar ik toch allemaal luister. Toch allemaal luisteren natuurlijk. 12 Ook gewoon uh, op de log. Um, ik heb er nog eentje voor je. Ja, we gaan gewoon even met een stevige gitarenplaat uit. Kijk, begin meteen. Het is... Uh, eentje die je minder vaak hoort. Let there be rock. Tot volgende week. Of dus tot woensdag met de brede Week. Of dus tot 12-2 uh, in de Freaknacht. Mag je zelf kiezen, hè? Wat een luxe, wel een luxe weer. Heel fijn weekend, geniet van het weer.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 Ik weet het niet. Ik heb het hele ding Nou, je hebt niet veel Dit is Lokale Homo Gole. De omroep voor Gole en Riel. Tot zover het Houding op van 23 augustus 2019. Ik wens je een heel fijn weekend! Dit is het regio-nieuws. In de Hilvaria-studio's in Hilvarenbeek Beek is een expositie te zien van de Tilburgse kunstenaar René Korte. In de